Kees met het NOS-journaal. Uit de reacties op de maatregelen in het vijfpartijenakkoord blijkt vooral bezorgdheid over de koopkracht. PvdA-leider Samson zegt dat de maatregelen er hard inhakken bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. De vakcentrale FNV vindt dat met het akkoord de koopkracht wordt gesloopt. Maar het CNV noemt het pakket redelijk afgewogen. Directeur Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds noemt het extreem belangrijk dat Nederland volgend jaar het begrotingstekort terugbrengt tot onder de 3%. In Nieuwsuur zei ze dat hoge tekorten in combinatie met weinig tot geen groei niet vol te houden zijn. Lagarde zei ook dat ze hoopt dat Griekenland niet uit de euro stapt. De blinde Chinese activist Cheng Guangcheng kan China waarschijnlijk snel verlaten. Hij heeft van de autoriteiten te horen gekregen dat hij waarschijnlijk binnen 15 dagen een paspoort krijgt. Chang kwam eind april in het nieuws toen hij aan zijn huisarrest ontsnapte en zijn toevlucht zocht in de Amerikaanse ambassade. Dat leidde tot een diplomatieke rel tussen de Verenigde Staten en China. De Soyuz-raket met drie astronauten die dinsdag werd gelanceerd is vastgemaakt aan het internationale ruimtestation ISS. Dat gebeurde op een hoogte van 399 kilometer. Nooit eerder was de koppeling zo hoog boven de aarde. Er zijn nu zes bemanningsleden aan boord van het ISS, onder wie André Kuipers. Hij en twee anderen komen, als alles goed gaat, op 1 juli terug. Het ministerie van Defensie wil elf Chinook transporthelikopters kopen. Dat schrijft minister Hille in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe helikopters kosten samen 250 miljoen euro. Nieuwe helikopters kopen is volgens Hille uiteindelijk goedkoper dan de oude moderniseren. Prinses Maxima viert vandaag haar 41ste verjaardag. De echtgenote van prins Willem-Alexander doet dat in familiekring. Maxima is komend weekend in Londen waar ze een concert bijwoont van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het weer, afwisselend wolken en zon. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5 tussen Hoofddorp en Knop en de Raasdorp. Op de A77 tussen knopende Rijkenvoort en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 Feeling I'm feeling through and through There's a whole lot of missing every time we're apart There's a whole lot of loving just for Bigger you Bigger than the Mississippi River near the It's ocean Wider than the desert and the Utah sky It's of Kentucky Taller than a California redwood tree Richer than a 49er Miner Strike striking Goedemorgen Zandvoort voor het tweede uur hier in Hotel Hoogland. Nou Irene, wat gaan we het tweede uur uh, doen? Uh, wij praten met uh, Andor Sonbergen, de TVV Raadslid. Nee, sorry. sorry. Oh, wethouder, oh, wethouder in Zandvoort. Ja, ik helemaal... Uh... Uh, we gaan uh, dan om uh, vijf voor half twaalf hebben we jo Johan Stuart En die komt over vogels praten. Ik moet zeggen, ik heb nog even voorgesproken met hem. Erg interessant. Ik denk uh, dat we de tijd hard nodig hebben. Oké, okay, en dan om uh, acht over half 12 uh, gaan we praten met Leo Wiesebeek over de Olympiatour en alle activiteiten die daar rondom zijn. En dan beginnen we nu met Andor Sandbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vertel nog even wat je portefeuilles zijn in het kort. In het kort, mobiliteit, uh, openbare ruimte, personeel en organisatie en uh, duurzaamheid. En ik heb ook uh, het project Louis Davids in mijn portefeuille. Prima. Nou, zullen we daar eens over uh, beginnen? Prima. Want er stond een stukje in de Haams Dagblad van vandaag. Ja. Dat Jerry Kramer had gezegd dat er een geheime bijeenkomst was. En uh, nou, daar wil je even op, uh, op reageren. Want er is de ja. maandag een bijeenkomst. Jerry zei dat het is geheim. En jij zegt het is besloten voor de Raad alleen. Ja, dan kijk, het, het verschil tussen besloten en geheim, daar kun je over discussiëren. Ja. Um, in uh, december 2011, toen het bestemmingsplan uh, Ruwe Daarskree uh, is uh, vastgesteld... Dat was het eerste daad als mij als uh, nieuwe projectwethouder, van uh, Daadskree, heb ik de raad uh, uh, ook uh, over gehad over co het communiceren met elkaar, dus tussen college en tussen de raadsleden. En we hebben toen met elkaar afgesproken, tenminste, ik heb die toezegging gedaan dat ik de raad beter zou betrekken. Uh, dat kun je op een aantal manieren doen. Dat kun je uh, via uh, uh, ja, tekst doen, dus uh, verslagen, voortgang verslagen. Maar uh, op een gegeven ogenblik kwam ik erachter van je kan gewoon veel beter met de benen op tafel met elkaar in gesprek gaan. En dan de raadsleden meenemen wat, wat speelt er allemaal. De eerste sessie is daarvan geweest, Het er is ergens begin april geweest. Ik had het gevoel dat van beide kanten dat het plezierig was, omdat ja, de raad een beetje inzicht kreeg van wat er nou precies speelde. En uh, je kan elkaar ook in de ogen kijken en gel gelijk ook uh, vragen stellen en antwoord geven. En uh, aankomende maandag is er, is er een vervolg op. Kijk, wij als college willen dat gewoon vaker doen. Gewoon uh, met, met de raad discussiëren over de Louis-Dazekeree, wat er nou precies anders speelt. En dat was de onze intentie, dat heet dus een informele bijeenkomst over Louis-Davis-Carré. En er zitten een aantal punten in uh, waar, wat wij met de raad willen bespreken. Kijk, ik, ik, ik heb geen geheimen uh, van wat, wat daar gaat, gaat, uh, over gaat. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over uh, de abonnementsvormen in de Louis-Davis-Carré. Kijk, wij als ook met dat dilemma. Um, wat, is, wat is een abonnementsvorm? Je kan uh, in de Louis-Davis-Carré uh, een aantal abonnementsvormen kopen. Uh, je kan een zwerfplek kopen, dan dus heb je geen recht op een vaste plek. Je plek... hebt je... het over de parkeergarage? Ja, nou, Oké. Okay. Ja. Heel, heel sterk. <laughs> maar uh, dat, dat is een dilemma. Uh, een aantal raadsleden heeft het college verzocht om uh, naar te kijken van of er andere op oplossingen zijn. Dus daar willen we met de raad over gaan praten. We hebben het over de exploitatie van de parkeergarage zelf. En uh, over andere ontwikkelingen die op dat ogenblik zijn. Dus het is niks, niks spannends aan. En uh, wij hebben als college het standpunt van openbaar wat kan. Tenzij het de belangen van de gemeentes gaat. Omdat je in een onderhandelingspositie zit. Uh, dan kan je alleen maar uh, helaas in een geheim zijn. En, ik, ik vind het wel heel jammer hoor, want natuurlijk, wij proberen zoveel mogelijk openheid en transparantie te zijn. Maar als je in onderhandeling zit met een derde partij, kan je niet in openbaarheid vergaderen. Want dan ligt alle gegevens en je onderhandelingspositie op straat. En kan je wel vertellen waarover de onderhandeling gaat, even los van de partij? Over, over die, die abonnementsvormer onderhandelen. Ah, oké, okay. dus er, komt een, er is een derde partij die daar ook iets doet in de parkeergarage. En die... Ja, nou laat ik zo stellen, kijk, AM, dat is onze projectontwikkelaar, die. Uh, wil graag uh, huis bouwen en wij hebben als uh, gemeente en ge college en gemeenteraad gezegd dan als je daar een woning gaat bouwen, dan ben je verplicht om in die parkeergarage te parkeren. Mm -hmm. En AM heeft gevraagd: ja, Wij kunnen de, de huizen niet goed pak, uh, verkopen vanwege het parkeren. Dus kom met Omdat een dat daar dan ja. nog een 20.000 of zo noemen wat uh, bijkomt. Het, het kost uh, bewoners uh, die daar willen uh, wonen te veel geld om uh, uh, ja, te parkeren. Het kost uh, voor een, nou, tussen de 200, euro per 100 à 200 euro per maand ik weet de exacte prijs niet maar dat is voor heel veel mensen een hoop geld, een hoop geld. Ja. dus dat is de reden waarom de projectontwikkelaar heeft gevraagd van kom met een oplossing de gemeenteraad heeft hetzelfde gaan kom met een oplossing en daar zijn we in een onderhandeling over en uh, ja, daar gaan we dus met de gemeenteraad over praten oké, okay, dus uh, samenvattend is dit eigenlijk het probleem uh, het is niet zozeer geheim jij wil zo open mogelijk uh, zijn naar, uh, naar de raad maar er zijn gewoon zaken die gewoon nog niet uh, voor het grote publiek uh, bekend mogen worden. Omdat je gewoon nog in onhandeling bent met een van de partijen met betrekking tot de parkeergarage. Kijk, op het is zo, kijk, als er op een gegeven moment besluitvorming en discussie in de Raad uh, zal plaatsvinden, dat is nu nog niet de tijd ervoor, uh -huh. dan gaat het zoveel mogelijk in openbaarheid. Ja, ja precies. En dat betekent ook dat de Raad dus op dat moment ook even zijn mond moet houden naar de rest van de Zandvoort. Ja, want er is uh, op een aantal stukken uh, uh, ja, in opgelegd. Uh, ja, ja, mooi. En dan hebben we wel gelukkig dinsdag. Hè, dus ja. de, dus, dat is aanstaande dinsdag. Hebben we ja. wel een avond voor de bewoners. Klopt. Dan de, dat is er een inloopavond of een informatiemarkt. Het is te bekijkt. Er zijn een aantal uh, partners van de gemeente. De gemeente zelf is er. Wij gaan binnenkort starten met het aanleggen van een waterberg bezinkenbak. De waterberg, dat is een mooi woord ja, dat een mooi, voor strebbel. is mooi woord voor, voor Scrabble, inderdaad. Een, kijk, Zandvoort is daar op het laagste punt. En uh, een van de, dat is ook ik, ben ook... Uh, Wethouder riool een van de, van de punten van, uh, van, van Nederland überhaupt is dat het heel veel versteend en de vraag is waar laat je je water kwijt als er zo'n heftige wegen bij gaat komen? Hoe zit dat met die reservoirs die onder het zwarte veld zitten? Die zitten daar dan Klopt. naast. Dan kunnen die niet gebruikt worden? Ja, maar. Want die zijn o, o. leeg meestal. Kijk, je moet. Je moet nou. Hoe jij dat, dat, dat het ziet. <laughs> Kijk, de af, de, de, uh, ik, ik weet nog heel goed, een, echt een, uh, vorig jaar was er een hele periode dat er echt heftige regenbuien waren. En toen zat hij wel redelijk vol, hoor. En uh, die, uh, die, die, die, die bassin onder de Zwarte Veld is echt voor die hele grote calamiteiten als er heel veel water gaat komen. Kijk, je moet ook zien dat waar, waar nu de louis carré is ge, uh, gebouwd, dat was vroeger grond. Daar ja. kon water gewoon weglopen, alleen dat is nu versteend. Dus uh, je, je zal steeds meer uh, problemen gaan kijken, krijgen met water, met water, vooral met regenwater en uh, ja, vandaar dat we ook nu voorzien gaan aanleggen een waterberg gezinkt dat is op die plek waar die, waar die vier geschakelde woningen stonden begrijp ik dat goed nee nee dat uh, ja, ik zou zeggen kom even langs uh, wat, waar het precies komt liggen het kon, hij komt onder de straat maar dat wordt met een ingenieuze manier wordt dat uh, wordt het uh, uh, gemaakt of gegraven en gemaakt en uh, zodat er ook de, de, de, de zoveel mogelijk uh, uh, overlast wordt voorkomen <lacht> tijdens het, het maken en het bouwen. Hey, en zo'n uh, waterbezinkbak, uh, ik begrijp dus dat je die, uh, die bakken die er nu al liggen, daar heb je dus niet genoeg aan. Je moet dus nu extra je capaciteit moet, komen. Kijk, je moet, je moet nadenken over de toekomst. kijken en als we uh, naar de klimaatverandering gaan kijken, worden, worden de, uh, de buien in Nederland heviger en uh, langer. Dus uh, dat betekent dat je, dat je, ja, er komen steeds meer tropische buien naar Nederland. Als je gaat... Het tussen nu en 50 ja. jaar geleden. En, en het is plotseling, hè? De ja. grotere buien komen ja. Ja. en dan is het weer lange langere tijd droog. Hè? Dat ja. is ook een beetje het probleem. Ja, is echt, het water wat afgestort wordt, wat zeg maar langs, ja. je, langs de woningen gaat, dat is echt gigantisch als, het ja. zo, als er zo'n bui is. Dat, ja, dat heb ja. ik ook gezien. Dat is, uh... Dus daar moet, je moet je moet voorbereid ja. zijn op de toekomst. Dus uh, als er een mogelijkheid is, dan moet je zo'n... Uh, ja, want bij die parkeerd garage is ook nog steeds een probleem hè, met water. Er zit ook een lekkage geloof ik in die nog niet helemaal opgelost is. Dat weet ik niet uh, op detailniveau. Okay. Moet ik me even voor excuseren. Okay. En hey, als dat water nou in die bak zit, wat, uh, dat zakt niet uit zichzelf weg. Wat doe je er nee, dan mee? dat wordt dan weggepompt op een gegeven ogenblik. Naar de duinen? Nee, dat wordt weggepompt naar hem. Oh, gewoon via dryol. Ja. Oh, oké. Okay. Want ik dacht dat er ook nog in de duin ook een soort uh, bak was waar ook nog massaal water in gestort Klopt, kon worden. er zijn uh, buffervijvers liggen daar. En uh, uh, kijk, de, de capaciteit om naar Haarlem, ja, daar gaan we echt op detail op We kunnen ongeveer uh, 8 à 900 kub water uh, verplaatsen naar Haarlem. Maar ja, uh, als je op een gegeven moment een heftige bui hebt, dan, uh, dan heb je een probleem. Daarvoor hebben we in Zandvoort de buffervijvers. Die kunnen een capaciteit aan van, ja, wat zal het zijn? iets van uh, 5000 uh, vierkant meter. Uh, kijk, als zo'n bui weer over is, kunnen we wel door blijven pompen. Dus die buffervijvers hebben een functie. En we hebben nu, mocht er echt een heftige bui gaan komen en de berekening is dat het één keer in de 25 jaar is, dan hebben wij een, uh, een mogelijkheid om in de duinen te storten. Maar dat is echt eens in de 25 jaar. Maar dan uh, houdt iedereen dus vanaf nu hoog voeten. De, de, de pogingen is van, vanuit, vanuit ja, ons we is om dat... Oprechte het, het, pogingen ja, ja. gedaan. Oké, okay, nou zullen we daar even wat uh, betreft de Loei-Davitskeré uh, ja. bij houden. Want ik wil ook nog even naar... Uh, nou, en, Nog één dingetje dan. Ja. Als mensen daar willen, willen naartoe naar kunnen gaan. Het is een uh, openbaar stuk. En, uh, oh, dinsdag. Hè, dat, dat is nou, dinsdag. Ja. Dinsdag. Ja. Uh, mensen van AM zijn er, de aannemer is er, uh, mensen van de gemeente zijn er. Dus, uh... En dat is in de blauwe tram? Hoe laat begint het? Uh, ik geloof om half acht. Half acht. En dat gaat dus echt over Louis-Davidskareen, maar vooral over de parkeergarage? Of... Nee, het gaat over allerlei of zaken. Alle zaken. Ja. Kunnen mensen ook vragen stellen? Ja, ja, absoluut. Gaat het ook over de verkoop van huizen die daar aan zitten komen? Ja, want AM zit, zit, is, is daarbij. Dus uh, dat vragen, die kunnen vragen kunnen daarover gesteld worden. En, uh, ja, ja maar Ik heb daar eigenlijk nog helemaal geen, geen uh, plannen van gezien. Geen, nee. geen... nou Die plannen kunt u dinsdag die zien. Die kunnen ze ja. dus dan zien. Nou, dat is heel goed. Ga je er ook naartoe? Ik uh, denk dat ik even ga kijken. Ik ja, vind het heel interessant. Okay. Nou, dan gaan we even naar het uh, nou ja, even, even kort uh, herhalen. Uh, tot 1 januari hadden we een uh, ophaler van Grofvuil die uh, alles een beetje meenam. Wat los en vast zat. Na 1 januari... Uh, is er een goedkope oplossing uh, gekomen? Ik geloof dat die, dat die ophaler is van de helft, maar van de kostenkosten van wat daarvoor uh, betaald werd. Alleen, ja, daar stond dus heel erg duidelijk omschreven wat hij wel en niet mee mocht nemen, en ja. de rest heeft hij toen laten liggen. Uh, nou, er kwamen een hoop problemen om want ja, heel veel mensen waren dat niet gewend toen nou, er zijn er allerlei brieven gestuurd uiteindelijk is toen besloten om, ik dacht dat mijn hoofd tot 1 april, dat er toch weer een soort uh, soepele situatie kwam, dat alles toch werd meegenomen, maar dan werd er wel verteld van, dat is niet de bedoeling dus volgende keer nemen we dat niet meer mee, enzovoort, enzovoort hè? ja, was dat tot 1 april? Ja. weet je, die uh, datum? daar heb ik ook een brief over gekregen, klopt, Ja, Jij ook denk ik iedereen, nou, ja, wat is er gebeurd sinds 1 april? Nou kijk, weet je dat zijn even twee discussies die, die door elkaar heen lopen. Um, de contract voor de, degene die de afval inzamelt, dat is één. Om de vijf jaar, we hebben meestal het, sluit je een sluitje contract op, voor vijf jaar, het contract met de vorige aanbieder ver, ver, verliep. En uh, op een gegeven ogenblik uh, moet, je, moet je gaan kijken van ja, wie gaan we nemen en uh, vanwege het feit dat er zulke grote bedragen omgaat, zijn wij als overheid verplicht om het Europees aan te besteden. We geven dan een aantal kaders mee. Een kader is van uh, uh, geld is voor ons uh, belangrijk. Maar ook uh, er is een, uh, door de gemeenteraad de afvalstoffenverordeningen is aangenomen. Waar, waarin staat wat wel en wat, wat niet wordt uh, opgehaald en wat mag worden meegenomen. Kijk en uh, wat dat betreft zijn dat de kaders. En uh, daar is dus een bieding op geweest. Dat is uh, JP Groot of uh, de, de grote is daar uh, als gekoopste naar voren gekomen. Dus dan ben je in principe ook verplicht... Om, uh, om die partner te halen. Daarnaast uh, uh, speelt in mijn portefeuille uh, al een, uh, nou, een geruime tijd de discussie over het ophalen van gevuil. Daar zijn vorig jaar 200 tafels uh, zijn er over geweest. En uh, wat je ziet is het een beetje wisselend. De ene zegt van uh, prima fantastisch, ik kan alles in de Zandvoort uh, op straat uh, zetten en alles wordt meegenomen. De andere zegt van ja, ik, uh, we zijn een toeristendorp, het is een aanfluiting dat wij op elke woensdag een vuilnisbelt hebben. Dus in in principe is dat, uh, ja, daardoor is de reden waarom we deze dis discussie ook uh, expliciet naar voren hebben gehaald over grofvuil, van wat, wat wil men nou over grofvuil. En het uh, voorstel van het college is om uh, uh, het grofvuil op afroep te laten ophalen. Dus dan geef je een belletje en dan maken we een afspraak en dan uh, wordt het opgehaald. En mocht je echt uh, dringend no uh, nodig uh, kwijt willen hebben, dan is er de mogelijkheid om naar Bloemendaal te gaan waar men het afval kan aanbieden en uh, gratis kan, uh, Dan wordt het dus een gratis service, behalve op puin. Op puin zeggen wij in onze afvalstofverordening, dat is je eigen probleem. Maar dat neem je op straat ook niet mee? Dat nemen wij op straat ook niet mee. Dus je ziet het nu op, op, uh, op straat uh, uh, het volgende gebeuren. Dat karton en puin blijft liggen. En karton, ja, dat is heel simpel, dat levert geld op. Als ik uh, grof vuil wil verwerken kost me dat uh, uit mijn hoofd 92 euro per ton afval wat ik aanbied. Bied. En karton en papier levert ons geld op. Dus voor ons is het een juist heel belangrijk om mensen te stimuleren om karton en papier weg te brengen naar de papierenbak te brengen, ja. en niet op straat. Ja, een beetje opvoedkundig. Ja, en dat is heel lastig en dat, dat, dat, is, dat, is een, dat nou, het heeft een tijd nodig. Het is vooral het, het, het grote spul hè, wat, uh, wat ja. neergezet wordt, want kijk, iedereen brengt uh, gemiddeld genomen braaf zijn krantje wel naar die ja. uh, papierbak, maar dat hele grote spul is natuurlijk ook lastig. Ja. En want dat moet je dan bij wijze van spreken gaan snijden uh, om, het, om het, zeg maar, uh, hap klaar te maken, zodat dat het in die, in die bak terecht kan komen. Ja. Dus ja, waarom niet een, een mogelijkheid om, zeg maar, hier in Zandvoort, in Noord, het vuil aan te bieden voor mensen? Als het dan toch opgehaald wordt, dan kunnen ze het daar in één keer weghalen. De, de, de, de, de ja. firma die het ophaalt is, is dat niet een mogelijkheid? Nou, kijk, daar is een, een hele discussie over. Dat heeft ook weer te maken met geld. Bloemendaal heeft al zo'n milieustraat. Dat is één. En wij zouden een hele mooie, nieuwe milieustraat moeten gaan, gaan ja, okay. oprichten. Ja, want niet, niet alleen maar een plek om het neer te zetten... ...maar je moet dan ook echt aan bepaalde eisen voldoen. Dan moet je omdat, aan bepaalde uh, eisen voldoen, ja. inderdaad. En uh, de, de, de vraag is of de provincie een vergunning gaat uh, afgeven... ...omdat onze uh, remise heel dicht bij een woonwijk zit. Ja. En uh, uh, qua, qua milieu uh, is de vraag... ...of dat wel mag dan. Ja. Dus dat is een, een discussie. Dat is ook de reden waarom wij als college hebben voorgesteld van ja... Uh... Dan maar naar Bloemendaal. A, het is goedkoper. En B, uh, weten we zeker dat het kan. Kijk, wat goedkoper is, is het alweer mooi. Want dan kunnen we weer andere dingen doen met ja, het geld. Ja. Ik wil even naar de komende twee weken. Want over twee weken komt er, wordt er iets beslist. Ja. Uh, en dan, wat wordt er dan precies beslist? Nou, het is afgelopen dinsdag en woensdag is het al in de raad geweest. De raad had, uh, heeft uh, voor mij woensdag uh, cijfers gekregen. Waaruit blijkt dat het uh, een stuk goedkoper uh, is. Het, het geldt echt het, uh, rond de twee ton uh, wat we... Zo, en dat betekent doen. ook dat uh, als het zo doorgaat uh, dat wij de af, dat is het magische woord nu, uh, de afvalstofheffing naar beneden kunnen bijstellen. Kijk. Ja. Dus, uh, en dat, uh, dan hebben we het over uh, dat het zijn een percentage van 5 à 10 procent wat, wat er naar beneden kan. Dat is aanzienlijk. Ik vind de GVD ook weer prima natuurlijk. Dat hoop ik wel, ja. Maar die zijn er ja. wel van. En wat wordt er dan nou beslist? over twee weken? Oh. Uh, dan wordt er beslist of de raad kan instemmen met het voorstel van het college om het grofvuil op afroep op te halen en, om een, en de mogelijkheid voor bewoners om het in Bloemendaal weg te brengen. Oké, okay. ja prima. Nou, ja. heb jij nog een vraag? Uh, nou, eigenlijk over dat ophalen op afroep dat is nog, maar goed, dat zal dan daar wel besproken worden, want ik, ja. ik vraag me dan af, weet je, iedereen, precies. Ja, nou, kijk, je kan natuurlijk een heel klein pakketje neerzetten en dan denk ik, ja, komt u dat even Ophalen, dat lijkt me ook uh, zinloos, zeg maar. Er zal een bepaalde volume zeg maar, aan vast uh, nee, komen te zitten. Niet, nee. geen maar minimum en geen maximum. Aan, we hebben met de raad afgesproken dat ik het proces van het ophalen uh, exact ga uitschrijven okay. van wat is nou het Ja, nou, Dat is mooi en uh, daar staat het dan in. Prima, we gaan het uh, vast nog horen. We gaan maar. het zien en horen. Het is niet de laatste keer, uh, volgens mij, Ander, dat jij hier, uh, hier bent. Ik hoop het niet. Nou, ik wens je een heel goed weekend samen Dankjow. met je vriendin. Dankjow. En uh, gewoon hetzelfde natuurlijk. Bedankt ja. voor het komen. We gaan naar het volgende blok en dan gaat het er over vogels. Johan Stuart komt hierover vertellen. We gaan eerst even naar de muziek met Tavares en Heaven Must Be an Angel. Missing an Angel. You know, every now and then I think you might like to hear something yeah. from us. Nice and easy.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 Kom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. We gaan van een, uh, nou toch wel, hectisch druk ja. uh, onderwerp naar een heel ontspannen onderwerp. Ja. Ja. Ik moet zeggen, Johan, Johan Stuart van de... Vogelwerkgroep zuid kermland zit tegenover me. Alleen als ik jou zie, dan word ik wel rustig. Ja. <laughs> Heb jij dat ook niet? Ja, ja je, sta, je straalt uh, rust uit. Oké, okay, nou. Ja, ik weet dat dat jou, ik al ik wel spaken trouwens. Ja, je, je, okay. je hebt natuurlijk al een, uh, een wandeling gemaakt van twee ja, uur vanmorgen. Drie uur. Met een, uh, drie uur zelfs. Ja, ja. Een cursus, maar daar gaan we, zo, uh, ja. gaan we zo over hebben. Hij moet ook stil kunnen zijn. Hè, want ja. die vogels kunnen zijn. Gewoon een luisteren. minuutje stil zijn. <laughs> <laughs> maar dat hebben ja, we al gehad vanmorgen. vanmorgen. Ja. Ja, dat was, uh, een, uh, was een niet gewenst stilte. Stel jezelf even voor als je wil. Uh, Jongens Stuart, ik woon niet in Zandvoort, maar in Velsbroek. Maar wel al mijn hele leven in zuid kennemerland dus ik kom hier wel regelmatig. Ook om vogels te kijken in de buurt, in de duinen, rondom. Ik werk bij het Landschap noord Holland, ook een natuurorganisatie. Dat is jouw werk, baan? Als voorlichter, ja. Dus uh, ik zit wel in de natuur. Ja, ja mooi. Heerlijk. En ik ben dan bestuurslid van de vogelwerkgroep. Heerlijk. Dat is als echt je... hobby. Ja, maar heerlijk als je zo'n in, in zo werk, zo'n baan kan hebben. Dan... Ja. Wij zitten allemaal achter stressbureaus met uh, de laptop. Tops en ja, uh, nou dat zit ik ook wel vaak hoor. Maar als ik dan naar buiten ga, heel af en toe voor mijn werk, maar heel vaak voor de volgende groep dan weet ik wel waarvoor ik leef. Dat is zo van, dit is wel waar je helemaal gelukkig wordt en waar je rustig wordt en waar je van kan genieten. Ja, nou, mooi hè. Ja. Die vogelwerkgroep Zuid want daar gaan we het nu even over hebben. Ja, ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Wat doet die werkgroep? Waarom staan jullie? Ja, het is heel lang geleden opgericht door mensen die in Bentveld woonden en wat andere mensen uit Haarlem. Ja, ze deelden de belangstelling voor vogels. En dat is dan al 62 jaar geleden opgericht. Een van de oudste vogelwerkgroepen. Er zijn nu 500 leden. Meer dan 500. Waaronder vrij veel jeugdleden. En dat zijn allemaal mensen, het zijn allemaal vrijwilligers die de een vindt het leuk om een cursus te volgen of een lezing bij te wonen. Je hebt ook mensen die staan bijna dagelijks op een duintopje om de vogeltrek te tellen, hier ten noorden van Zandvoort langs de kust. De anderen gaan tien keer in het voorjaar vroeg de duin in om een bepaald plotje te tellen op broedvogels. Je telt dan alle zingende mannetjes, of als je een vogel met voer ziet of met nestmateriaal. Alle zingende mannetjes? Ja, dat is een manier om te, om te bepalen hoe het gaat met de vogels. Gaan ze vooruit, gaan ze achteruit. Want vogels, je kan natuurlijk ook zweefvliegjes gaan tellen, maar ten eerste zijn die lastig te vinden. En moet je... Maar vogels vallen op, die maken geluid. Ze zijn er ook altijd. Dus en de lokken is, uh, de vrouwtjes in het voorjaar, daar gaat het ja, om. Ja. Dus de vogels is uh, iets wat heel veel mensen aantrekt. Hè. De vogelbescherming is ook een hele grote club met bijna 200.000 leden. Zo. Dus er zijn veel mensen in Nederland die vogels leuk vinden. En het komt ook omdat je ze uh, altijd kan zien. Als ja. ik naar buiten stap, ja, je kijkt naar boven, je ziet een meel of een aalschopper of een kraai. Je zet je oren open en je hoort de vogels, zeker nu. Zijn er nog uh, nieuwe leden nodig? Hebben jullie nog nieuwe leden nodig? Nou, altijd. Van alles we merken bijvoorbeeld, hè, we hebben dit, voor je werden we een beginnerscursus gedaan. Dan gaan we echt uh, vertellen wat voor volgens helemaal allemaal voorkomen, hoe je ze kunt herkennen, hoe de geluiden klinken. En dan zijn er altijd weer een groot percentage wat, uh, wat lid wordt van de volgers. En, en we hopen natuurlijk dat ze ook meedoen aan tellingen. En, uh... ja. Hoe kunnen ze in contact komen met jullie? Hoe kunnen ze zich opnemen? Nou, we hebben een website, uh, vwgzkl.nl. VWGZKL.nl -L. L. L. Ja, dus vogelweggroep kennen we dan het afgekort. Ja, en daar, als je daar naartoe gaat... dan. Uh, maar als je koekelt al, uh... vogelweggroep, dan uh, kom je ook bij ons. Uh, ja. ja. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Uh, hoe is de stand van de zaken bij ons in, uh, in de buurt van Zandvoort met betrekking tot vogels? Ja, dat ligt natuurlijk aan uh, naar welke soort je kijkt. De ene soort gaat vooruit, de andere soort gaat achteruit. Maar ik vind het wel heel erg leuk om uh, te vertellen over de nachtegaal. Dat is... ...toch een soort die heel veel mensen aanspreekt... ...en uh, de regio... ...Kennemerland, vooral Zuid-Kennemerland... ...dat is echt het bolwerk... ...ik was een paar weken geleden op vakantie in het oosten van het land... ...nou ik heb geen nachtegaal gehoord... Als je hier het duin in gaat, zelfs het buitenduin, maar ook het binnenduin. Je hoort uh, om de 50 meter, hoor je nachtegaal zingen. En dat is toch wel erg uh, leuk. En voor als de mensen nou niet weten hoe nachtegaal klinkt, hoe klinkt die? Ja, we hebben, ik heb het geluid meegenomen. Het is, het is uh, een vogel die heel krachtig zingt. Allerlei soorten geluiden maakt. En dat is natuurlijk ook het bijzondere, dat ze s morgens heel vroeg beginnen. Dat ze s'avonds zingen, ook al eens overdag, maar ook s'nachts. Dus dan, ja, hier hoor je de eerste piepjes van een uh, nachtegaal. Ja, we hebben een nachtagel binnen. Dit is een alarmroepje, dat hele donkere kraken. Maar het bijzonder is natuurlijk dat ze vooral s'nachts als enige zingen. En dan loop je ja, aan de rand van Zandvoort bijvoorbeeld. En dit is echt uh, de nachtegaal zoals die uh, dan s'nachts ook klinkt. Overdag? Ver... Nou, overdag zijn ze uh, wat stiller. Oké. Okay. Dus waar ah, hoor ze eigenlijk bijna niet? Dan hoor je er natuurlijk veel meer volgens. Maar die nachtegaal is dan de enige die s'nachts oh, zingt. Ja. Dus je moet je zo'n beetje koele voorjaarsnacht voorstellen. En dan als enige hoor je dan dat uh, wat, wat is dit voor een geluid. soort roep? Wat is dit voor een... Ja, wat als mannetjes aan het zingen zijn... He, Zingen over het algemeen. Nou, uh... Dan zijn ze dus aan het vertellen van uh, andere mannetjes oproepen En hier zit een vrijgezel. Uh, de vrouwtjes, vrouwtjes, vrouwtjes, kom maar gezellig. Dus echt, uh... Zijn ze monogam? Nee, vogels zijn over het algemeen niet uh, heel erg. Maar, maar voor één seizoen dan nog wel. Er zijn pimpelmeesjes die gaan. Ze hebben dan tien eitjes. En 50% kan van een ander mannetje zijn. Oké. Okay. Dat is, uh, kun je precies nagaan. Uh, Pimpelmeisjes. Pimpelmeesjes, ja. ja. Maar hoe, hoe, hoe kunnen wij nou die nachtegaal goed horen? Want je mag s'nachts dat uh, gebied niet in. Zijn nou, er ook bijvoorbeeld. Uh, excursies of zo? Uh, ja, er zijn excursies. Uh, als je dat koekelt, dan vind je dat. Ik ga van de week naar het Hamermeerse ja. Bos is een uh, nacht Excursie. Maar als je bijvoorbeeld het duimpieperpad uh, afgaat, uh, volgens mij mag je daar ook, nou, zeker tegen de schemering mag je daar uh, lopen of fietsen. Of het visserspad, nou dan kun je... Dat mag uh, natuurlijk altijd, het visserspad. Ja, ja, dan kun je daar ontzettend veel nachtegalen horen. Ja. Ja. Um, ik, ik, ik wil even naar de, naar de meeuwen in de ja. waterlijnduinen. Um, ik vind het toch wel een mooi verhaal. Um, want uh, vroeger zaten, in de jaren 70 zaten er heel veel meeuwen op ja. die eilanden. Kokmeeuw vooral, ja. Kokmeeuwen, die, die, die eilanden in de waterlijnduinen, op die oude renbaan. Mensen weten nog wel, als je zo'n beetje binnenkomt, een beetje noord. Ja. Uh, naar west eigenlijk is het, uh, ja. heb je die renbaan. En daar zitten eilanden, vroeger stonden er heel veel, meeuwen, uh, heel veel bomen. Daar zaten heel veel meeuwen. En uh, die zijn op, op een gegeven moment, <coughs> die, uh, die broeden op de grond. Ja. En op een gegeven moment heeft een vosje zwemles genomen. Ja. En die is naar dat eilandje gegaan. En denk ik denk, er zitten veel eieren. Dus die heeft al die eieren zitten opeten. Ja. En die meeuwen zijn toen weggegaan. Ja, die meeuwen leren daarvan. Zo van, dit is niet te veilig. Dat te is plekken. niet de, de ja. manier, hè? Ja. Nu en later hebben we nog meer, uh, meer vosjes dat uh, nagedaan, ja. zag ik. Dus, oh ja, sorry, ik was er niet bij. Maar die, <laughs> die zijn er toen allemaal ten gezwommen. Toen zijn er de meeuwen ergens anders toegegaan. Maar zitten die nu? Ja. Nou, de, met de kokmeeuw, dat is wel een heel apart verhaal. Vroeger was dat een hele algemene vogel. Uh, ...broeders inderdaad volop in de duinen, ook in de Kennemerduinen, Amsterdamse Wateringduinen, duizenden paardjes. Maar eigenlijk zijn die verdwenen door de vos, maar je ziet dat landelijk ook de kopmeel enorm achteruit gaat. Dat komt dus niet door de, door de vos, maar door ja, toch een ander mesbeleid, er zijn geen open vuilnis, torten meer, dus dat is allemaal wel gunstig hoor. Uh, dus de kopmeeuwen zijn best uh, zwaar, althans gaat flink achteruit. Uh, maar in het oosten van het land en bij de Waddenzee en de IJsselmeer, daar broeden nog wel kopmeeuwen. En de zilvermeeuw, die af en toe ook wel op die eilanden zaten in de duinen, die zijn uh, eerst verplaatst naar Amuiden uh, dus Er zit broeden nu op daken. Bijvoorbeeld voor het Fort eiland is het natuurlijk veilig. Uh, een aantal visafslagen in Amuiden, een hoog terrein En tegenwoordig ook wel in Harlem uh, noord tot verdriet van mensen overigens, van sommige mensen. Anderen vinden het leuk. Maar dan maken ze natuurlijk toch wel veel herrie. Maar waarom, uh, wat is er mis met de zandvoortse daken? Nou, dat komt toch door de vos. He, dus de de, meelde oudsher, ja dat, dat weet ik niet. Waarom ze op de zandwegstaak niet zitten? Ja. Misschien waait het hier te hard. Ik weet het niet. Ah, dat zou dan moet kunnen. je in de psyche van een meeuw. En, uh, het is ook wel zo als er één meeuwpaartje of zilvermeel of kleine mantelmeel in Haarlem Noord is gaan vestigen, dan lokt dat ook wel andere aan. Het is ja, een ja. kolonievol. Ja. Dus ze broeden graag bij elkaar. En die kokmeeuw, is die helemaal weg uit. De uit, de, uit de regio, daar broeden ze. Die broeden hier niet. Ja. Meer. Nee, dan moet je echt naar het IJsselmeer of de Waddenzee. Uh, ja. dus, dus die zilvermeeuw die hier dan uh, nu komt, hè, die, uh, die vliegen nog wel. Die vliegen ja. hier veel. Die broeden ja. dan elders. Ja. En uh, ja, die vallen ook wel eens mensen aan. Hè, als ze patatje aan het eten zijn. Ja. Ik, ik was laatst, het is echt heel grappig. Ik legde op een gegeven moment op een auto legde ik een pakketje neer. En gelijk een zilvermouw. Die zat een meter op het dak te kijken wat dat ja, voor een ja, pakketje ja, ja. was. En ik dacht als het een patatje was ofzo. Nou, dan was ze er lang mee gegaan. Uh, ja, ja, ja. ja, meeuwen leren heel snel. En als ze denk, uh, in de gaten hebben van nou, die mensen zijn niet gevaarlijk. En ze hebben altijd eten. Ja, dan vallen ze die mensen niet aan. Maar ze... P -p -p precies nou, het ja want op het strand ja, dat heb ik ook gezien dat mensen die dan zeg maar op zo'n uh, zo strandkar dat uh, halen of vis uh, met ja. ding, nou, die, die moeten echt uh, capriolen ja, ja, uithalen om hun, uh, hun hapje veilig naar een plekje ja. te krijgen waar ze dat ja. kunnen opeten ja. maar uh, je, je zei dat er uh, vogels verdwijnen hè, die, die, die ja. zeg maar uh, welke vogels zijn dat? nou meer? de tabuid is een voorbeeld hè. niet zoveel mensen zullen dat kennen maar het was altijd een hele algemene vogel in de duinen, uh, zeker de, de buitenduinen, de kale open gebieden maar ook van heiden en de tepuit is ontzettend achteruit gegaan omdat uh, de duinen steeds verder dicht groeien oh ja. het verhaal van de konijnen het mixen met toos en ja. andere enge ziektes dus de konijnen zijn ten opzichte van de jaren zeventig enorm achteruit gegaan. Het zijn geen konijnenholen meer. En gras en struiken hebben eigenlijk dat tapuitengebied helemaal uh, overwoekerd. En die hebben dat nodig? Die tapuit heeft echt zo'n open, kaal gebied nodig. Hmm. En uh, er zijn nog maar een paar plekjes in Nederland waar ze wel broeden. Maar, heeft dat, maar hier broeden ze bijna niet dat meer. Dat begrazen, heeft dat dan zin? Komen ze dan ook ja, terug? Ja, want uh, die, die, eigenlijk zijn die Schotse hooglanders een soort grote konijnen. <kwijnt> uh, dus die konijnen kunnen het niet meer bijhouden. Het zijn er te weinig. En als het eenmaal truiken zijn, dan kan een konijn het ook niet meer uh, terugdringen, bijna niet meer. Dus daarom die Schotse hooglommers, of paarden. Hey, we moeten er weer bijna uit, dus we moeten ja. even kijken wat je nog echt even kwijt wil. Uh, wat, wat, ja, wat wil je kwijt nog aan de zandvogel? Nou, ik zou nog vertellen, we hebben ook een jeugdvogelclub, en mm -hmm. dat is best wel uniek. Want wat heel veel verenigingen merken dat uh, het ledenbestand vergrijst, dat hadden wij ook. Maar we hebben nu iets van 50 uh, jeugdleden. Dus die gaan uh, één of twee keer per maand uh, op stap ook lekker volgens kijken. Maar ook andere dingen, ook de herten hier in de duinen. Vinden ze allemaal geweldig. Dus er zijn nog steeds kinderen ook in Zandvoort die uh, ja, er helemaal voor gaan. En ook uh, piepjes uh, van vogels herkennen. En, uh, hmm. Dat is weer erg leuk. Okay. Ja, morgen gaan we weer op stap. Nou, we gewoon even je website uh, noemen. Dus ja. dat is www. VWGZKL.nl. En daar staan alle gegevens op: ja, excursies, excursus, cursussen. Iedereen kan daar aan mee meedoen. Die vogelcursus, die basiscursus, die, die lijkt mij ook heel erg leuk. Ja, die dat is in de afgelopen, maar volgend voorjaar gaan we vast weer starten, want er zijn altijd heel veel uh, belangstellingen. En dat is zes avonden en vijf uh, ochtend dus Dat is een behoorlijk, en dat is één cursus. Ja. Dat is een behoorlijk. En dan leer je alle vogeltjes uh, in de buurt, ja. een stuk of negentig. Ja. En hebben. voor heel veel mensen gaat er een wereld over. Ja. Die lopen Hierrenen, nooit meer op dezelfde Hierrenen manier. Ik krijgt de duim helemaal blij, zie ik. Ja. Hey, heel erg bedankt. Gaan. Wat een een ja. Graag aan. Voor ontzettend inspirerend onderwerp. Dank je wel. Ja. En nou, we straks hebben we nog het laatste onderwerp en dat gaat over Olympia Tour en de verschillende activiteiten. Ja, mensen, hij begint natuurlijk al maandag en dan wordt het hele dorp afgezet en dinsdag vertrekt de hele tour. Nou, we gaan eerst nog even naar uh, muziek en dat is Earth and Fire met Memories. Ook, uh, zoveel mogelijk mond. Nou, dat was uh, Bettina van Veen, die uh, ging vertellen dat ze zoveel mogelijk uh, mond. Voor mij is Dat wel even hè? <laughs> <laughs> dus we hebben hier Bettina van Veen. En, uh, en Leo Miesebek. Goedemorgen uh, allebei. Goedemorgen. Het uh, over de en de verschillende activiteiten. Uh, ja, wat er rondom uh, plaatsvindt. Ja. Heel even kort, ja. nog even voorstellen, want we hebben toch nog twee zandvoortjes ja. die jou niet kennen. Leo? Mm, ja, nou Leo Mieszebeek en. Uh, ik uh, ben de, een klein beetje de spil met samen met Klaas Kopen en, uh, en Hilly uh, Jansen uh, rondom de, uh, de, de activiteiten rondom de Olympiastour in Zandvoort. Ja, dus je Die, hebt niks in... direct te maken met de organisatie, nee, maar wel nee, nee, met nee. alle Zandvoortse ja. uh, activiteiten? Ja, alles wat er in het weekend eromheen gebeurt. De promotieactiviteiten op de zondag, uh, de, ja. de maandag de proloog daaromheen, alle activiteiten eromheen gebeuren. En waar kennen mensen je nog meer van? Noem maar een paar dingen. Ja. Vierdaagse. Vierdaagse. Verder? IJsbaan. IJsbaan. <laughs> Verder? En Kortom, hij heeft ja, ja, gewoon hartstikke dron. Ja, ja nou, zo stoppen we wel. ik? Ja. Ook een beetje. <laughs> ik ben natuurlijk de man van. Is een beetje, ja. Ook niet, ook ja. een beetje. Schatje. Uh, ja. die, die is ook net zo actief als jij. Uh, ja, so, sommige stellen die mogen gewoon niet meer Stamford verlaten, want er stort gewoon heel veel in. Dat ja. nou, nou, dat ga ik ook niet doen, denk ik. <laughs> En nou, als je zit uh, Bettina van Veen. Wil jij je voorstellen dit? Ja, Bettina van Veen. Heel, ja, nog eigenlijk geloof over in Zandvoort. Ik woon die pas, uh, pas een jaar eigenlijk in Zandvoort. Oké. Okay. En uh, nee, ik ben de vriendin van Anderzandbergen. De wethouder. De wethouder, die we net, ja. Die we uh, net met ja. Leuk. En wat, wat doe jij zoal, uh, Bettina? Um... Met nou, ik leven. ben nog lang niet zo, zo actief als Leo in, uh, in Zandvoort, uh, oh. maar uh, in dagelijks leven werk ik ook bij Lloyd als uh, recruitmentadviseur. Oké, okay. ja, dus, in uh, Amsterdam. In Amsterdam, ja, scherp. klopt. Ja. Ja. Heel leuk. Uh, nou, zullen we eerst maar even naar de Olympiatour zelf? Uh, dit is al uitgebreid, uh, maar laat ja. maar even kort nog vertellen wat... Nou, we zijn de rode keren geweest aan ja. met Klaas, uh, uitgebreid verteld wat we doen zijn. Ja. En ik wil eigenlijk een beetje een herhaling treden voor, voor de activiteiten die er zo op maandag uh, plaatsvinden. En, en dat is uh, waaronder Bettina zo meteen nog wat aandacht zal geven over het spinning. We hebben ook nog een cross-event op de Rue Victor Wolle Victor Bol een mooie baan zal neerleggen met, en dan kunnen de kinderen het een en ander uitproberen. Wat is dat, dat is op maandag, crossfietsen. Crossfietsen. We uh, dus kunnen een beetje heuveltjes. Uh, ja, dus Stuntjes uh, uithalen en uh, okay. wat gekke dingen doen. Ook helpjes uh, meegeleverd? Yeah. <laughs> oh, geluid. Om het voor. Ja, Oké, okay, prima. Ja, ja. Ja. En dan hebben we aan het einde van de maandag, dus na de proloog, uh, die om 7 uur stopt ongeveer, uh, dan gaan we met een dikke banden racen voor de wordt. Ja, dus die gaan in dezelfde route, ja, die 3, zoveel kilometer door Zandvoort, die gaan in diezelfde route rijden? Nee, nee, de Prolog is 3,6 kilometer. Nee, 3,6, maar wij pakken het uh, gedeelte dorp uh, pakken we op. En dan gaan we de brugstraat weer omhoog. Oké. Okay. En dan gaan we weer dus het, de hele stuk, stu beneden. het hele stuk naar het ja. N.H. hotel pak je niet. 620 kilometer. Lekker. Meten. Oké, dus een klein, uh, klein stukje. Ja. ja. Rondjes het zijn dus rondjes van 620 meter ongeveer. En ik neem aan dat dat maximum leeftijd uh, heeft? Ja, groep 8. Groep 8 van de van de Zalfordse Jeugd. Rond groep 8. Of, uh, of iets ouder nog. Uh. Ja. Het ligt een beetje aan inschrijvingen. Ja, of 12, 13, 14. Uh, Okay. We hopen, kijk, hoe we meer erin schrijven, hoe meer we kunnen doen. Dus, uh... En we hebben ook nog een droge bandenrace, daar ben jij van. Klopt, ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, wij gaan uh, uh, maandagmiddag van 4 tot 7, dus 3 uur, een uh, spinningmarathon houden. Langs het parcours, uh, um, zeg maar, in, in de bocht bij de, bij de Chin Chin. En uh, ja, daar ben ik ook nog hard op zoek naar mensen die, die graag mee willen doen. Dus iedereen die daar nog zin in heeft, uh, nou ja, meld je aan. Uh, dat kan bij de, uh, onder andere bij CanMU en bij Health Club Zandvoort. Daar hangen inschrijf, inschrijflijsten. En uh, ja, we proberen de renners die uh, dus iedere minuut langskomen daar uh, een, uh, nou, een steun in de rug te geven, al fietsend. Ja, leuk. Uh, dus jullie staan ook buiten? Ja, we staan buiten, dus we hopen op dit weer. Hoeveel uh, fietsen heb je? Ik heb veertig fietsen, maar ze zijn dus nog niet allemaal vol. Oké. Okay. Hoeveel heb je er nog nodig? Uh, nou, nog zeker een stuk of 15. De mensen die gaan fietsen, die hoeven niet allemaal drie uur op die fietsen zitten, neem ik aan. Er kan ook een soort aflossing uh, plaatsvinden. Kijk, dat is weer we de gemakssporter Nee je. hoor, ik, heb oh, ook, ja. ik spin ook okay. en ik vind, het, ik vind het een geweldige manier van uh, bezig zijn. Ja, ik kan het nu even niet, uh, voor door mijn gezondheid, maar ik vind het echt... Uh, ja, spinnen is echt... Ja, dat is ja we gaan het. Uh, Lief, het liefst voor die drie Iedereen uur natuurlijk, voor drie uur. maar ja, als je zegt ik wil een uurtje meedoen, uh, hè, zeker omdat we ook fietsen over hebben, nou ja, ga, ga een uurtje op de fiets zitten. Ja. Nou, ik denk dat er best wel mensen zullen zijn die misschien die drie uur te veel zullen vinden, maar die zeggen ja. van nou, als ik een uur mag en iemand anders kan me aflossen, dan wil ik me toch graag aanmelden. Dus bij deze jongen, kom op, we gaan ja, hoor, spelen. Waar ja. nou kunnen mensen gaan melden? Uh, nee, er hangen dus inschrijflijsten bij KNMU uh, en op bij Health Club Zandvoort. En ze mogen mij ook een e-mail sturen naar bettina.vanveen.gmail nou prima. Ik hoop dat er veel mensen komen. Dat hoop ik ook, ja. Dat Hij heeft zich toch op Spruit al ingeschreven? Want het is een beetje een zeer fanatieke spinner. Ik moet de lijst bij Canamio nog even bekijken. Maar de Heldclub Zandvoort in ieder geval heeft hij zich nog niet ingeschreven. Rob, als je luistert, gauw inschrijven. En verder. Kijk, vandaag hebben we de hoge hakkenreizen. Vanmiddag om drie uur in de Kerkstraat. Wil je mee? Nee, nee. Jammer, omdat ik vind het leuk. Want vorig jaar ben ik dus wezen kijken. En toen er inderdaad een meneer. Ja. En toen dacht ik nog van ja, weet je, daar had je natuurlijk op kunnen wachten. En die, en die gast had zijn voeten, zeg maar, vastgetaped als schoenen. Dus het wel heel. Wat ik begrepen heb uit het verhaal uh, is dat ze nu twee mannen zijn. Ja, en voor vrouwen, dus ja, dat ja, terecht. Hebben nu, ook nu natuurlijk. Ja, mannen ja. hebben langere benen. En de, alhoewel ik het knap vind dat ze überhaupt op hakken Wat lopen. <laughs> dat ja, is niet maar nou. Het is wel leuk dat ze dat nu in twee ja, ja. doen. erg leuk idee. Ja, ja. Ja. Ja, en dan hebben we eigenlijk voor de zondag hebben we nog uh, de nodige promoties we bezig in het dorp. We hebben de, de kunstmarkt in het dorp. Uh, we hebben het, de muziek waar, waar nog muziek wordt gegeven. En we hebben In het dorp hebben we een stand staan met, uh, met fietsen. Uh, waar een bekende wielrenner, uh, uh, Maarten Weiland, die, die komt dat begeleiden. Uh, Ze uh, home trainers bekend, met zo'n beeld. Fietsen, ja, uh, home trainer met zo'n zo uh, belk. welke locatie en, uh, is dat? dat is na naast Neuf. Naast Nuf. Nuf. Oh ja. En we hebben een grote finishboog van een rabo van 12 meter hebben over de, de Halterstraat heen. Uh, ja, want de haltestraat is zondags afgesloten, ja, dus, dus dat, uh, dat kan allemaal gebeuren daar. daar. We hebben daar bij, uh, bij de fietsenhuurwinkel uh, uh, een, een allerlei fietsen. kunnen we kinderen uitproberen. Soorten fietsen. Uh, segway al, die, die daar mag iedereen proberen om met zijn Segway uh, zal rond te fietsen. met twee wielen, maar dan. Uh, met, twee wielen met een beetje evenwicht uh, oefening Hartstikke leuk. En als klap op de vuurpijlen hebben we s'avonds uh, letterlijk en figuurlijk echt goed werk. Ja. Uh, op, de, op, de, op de rotonde hebben we uh, tussen tien en half elf, uh, afhankelijk van hoe donker het wordt. Ja. Ik had het tien uur ingeschat, maar ik heb geen zandig gekeken. Dan is het nog misschien ja, niet te licht, dus niet we gaan een recht, beetje ja. proberen te rekken. Dus ja, een ik weet niet boos, boos als het iets later wordt, maar dan hebben we een heel spektakel, op het strand. Leuk. Een en als opening. Wie wie, wie wie wie bekostert dat nou? Wij, wij worden gesponsord door, mm. door onder andere Rabenbank, Gewedersandvoort, Holland Casino. Mm. En uh, zo zijn er een aantal sponsors die, uh, waar het Holland Casino wel een hele grote, een groot deel in heeft. Dus. Ja. ja, het Casino ja. funds. Onder andere, ja. ja. Nou, ben je nog en, iets kwijt? Ja, over ja? deze dan. Deze de, deze we de start. De start. Ja? We hebben om half twaalf we start hier voor het, uh, uh, voor het casino. Ik zie start tien, ja. voor, uh, tien voor twaalf bij mij maar. Is dan half twaalf? Ja, ik heb hier half. 10. Ja, echt tussen half twaalf en tien voor twaalf. Ongeveer start. in die. Dan is de start ja. en dan maken ze een rondje door het dorp heen. Dan gaan ze richting de zuid helemaal. Dan komen ze terug over de Marenstraat, dan gaan ze door het dorp heen, over de Verspijkstraat heen, Halfstraat, straat Verspijkstraat. En dan gaan ze bij de camping de branding Dan worden ze losgelaten. Echt letterlijk loslaten. Daarvoor, los. eh, daarvoor is het echt een... Ja. Eh, dan horen ze, mag ze niet hard, dus 20 kilometer, gaan ze het dorp heen, een sukkelgangetje. Dus is het te gevaarlijk en zo? Ja, dat zou niet. Eh. Ja. En dan, worden ze dus, ja, dan gaan ze richting Noordwijk, 180 kilometer verderop. Ja. Het, Knaap, voor elkaar grijp ik ook niet, maar, maar ze, gaan, ze beginnen al de verkeerde kant op natuurlijk. Maar maandag ja. ook niet vergeten, hè? Dat is natuurlijk uh, ook afgesloten dorp dan uh, vanwege. Ja, ja, ja, ja, inderdaad, dat, dat klopt. Uh, vanaf 2 uur is echt het... Uh, ja, dan, dan is echt het dorp afgesloten. Zeker als je in binnenring zit. Zorg dat je er buiten bent. Je kunt oversteken, beperkt, maar niet met auto's en niet met fietsen en brommers. Dat gaat erg lastig worden. En vanaf vier uur, ja, dan is het echt lastig, maar dan is echt elke minuut komt er een renner voorbij. En de ene rijdt iets harder dan de andere. Dus dat... Als je nou vanuit Haarlem via de zeeweg naar Zandvoort komt, kun je dan wel binnenkomen rijden? Nou, dat kan rijden. wel. Uh, burgemeester Alphenstraat hebben ze de zuidgedeelte vrijgehouden. En daar wordt, uh, hebben ze een wissel voor okay. gemaakt. Dus daar kan je in en uit. Okay, in en, uit. Okay. en dan via de Zalverslaan kun je gewoon zoveel bereiken. Ja. Dus, uh, en als je niet kan parkeren, dan begrijp ik dat je dus overal in Zandvoort met dit parkeervillet, wat wij als bewoners hebben gekregen... Dan ja. kan je overal parkeren, ja. dus dan is dat, ja, uh, ja. Dat is dat ook geregeld. Nou, ja, ik uh, ben eruit. Heb nog een vraag? Uh... Nee, nou, hij heeft mijn vraag beantwoord over maandag. Uh, want toevallig kom ik uh, zeg maar om een uur of uh, vijf terug uh, in Zandvoort. En dan uh, vroeg ik mij dus af hoe ik dan uh, verder moet. Want ik woon bij de Zeestraat daar. Ja, ja. Dus dat is zeg maar midden in alles. En dan, uh, kan ja, dan moet dus je ergens parkeren. Ja. En dan rustig naar huis lopen. Ja. En s'avonds de auto weer op halen. is ook weer gezond. Ja, dus dat dus, uh, is helemaal goed. Hey, nee, nou, is ook een fantastische promotie ja. voor ons Dus uh, Wens ik je heel veel succes. Succes met de spinning. En met de organisatie. Ja. En uh, ook lekker, lekker genieten thuis. Gaan we doen. En uh, ja, ik hoop dat het heel druk wordt. Oké, okay. dankjewel. dankjewel. We gaan even straks naar de agenda. En we gaan nu even naar Mut met Tigerfeet. Ja, kom niet later. <laughs> Ja, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. En we gaan eerst even naar de agenda en de mededelingen. Oké, okay, de agenda. Vandaag dus om drie uur. Hoge hakkenrace in de Kerkstraat. Heel erg leuk. Een mannen- en een vrouwenrace krijgen 300 euro voor uh, als ze de winnaar zijn. Kijk, ja, zo'n man als vrouw. Een man als vrouw, hè, dus man als vrouw, tot vrouw af, allebei. 100 euro wat uh, ja. er uh, te winnen. Uh, morgen om uh, 11 uur tot kwart over 12 op zoek naar diersporen. Waterbeestjes en bodemdiertjes in Middenduin. En dat is uh, niet voor de alleroudste. Dat is namelijk voor 4 tot 10-jarigen. Maar voor de ouders is gelijktijdig een vogel excursie. En dat is dus in uh, Middenduin. En, uh, het is, uh, wordt georganiseerd door de IVN. Dan is uh, zondag ook nog rondom het Vogelmeer. Dat is een ontdekkingstocht naar bijzonderheden. Georganiseerd door de IVN Zuid-Kennemerland uh, rond je Vogelmeer in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daar kun je je gratis voor aanmelden. Uh, is wel verplicht. Kan via de website www.np-zuidkennemerland.nl. Ja, en dan uh, ook op zondag om 1 uur tot 4 uur. Het is, uh, nou ja, voor velen hoeft u zich niet. Dat is een optreden van de hop, Hot Club de Frank. In het muziekpaviljoen. Muziek uh, Leo had het er ook net al over op het Raadhuisplein. En dit is een uh, Gypsy Jazz. Ja, als je van muziek houdt, dan ga je daarna gewoon naar Mango's Beachbar uh, en Brussel aan zee, want daar is Zandvoort Alive. En uh, ja, dat wordt daar natuurlijk weer swingen geblazen. Ja, even heel kort misschien de, de line-up uh, van, uh, van uh, Brussel bijvoorbeeld: Dynamite. Die komt om 4 uur en om half 7 dieder een Fem I. I. E-L -L. -L. Ja. En dan Charles en Tino En dan om uh, tien over negen Sound Balance En om uh, tien voor half elf Wordt afgesloten met Mark Boon en Tino Schuit Nou ik moet zeggen, ik ken ze niet Maar in die, in die wereld is het volgens mij heel Ja, uh, nog goed. even bij Mango's Daar is uh, Erik E uh, Ooit begonnen als hip hop DJ Maar ondertussen echt uh, de crème de la crème uh, Die daar zal uh, presenteren uh, DJ Dirt het duo Dirt Caps en ook Raimundo komt een mix van Club en Big Room en House ten horen brengen. Nou, dan hebben we natuurlijk maandag uh, 14 en dinsdag 15 mei, dat zal u niet ontgaan zijn, de evenement Olympia's Tour. Uh, dat begint uh, de, met de proloog om um, uh, maandag van 3,6 kilometer. Dan de volgende dag de eerste rit, Zandvoort-Noordwijk. En dan de volgende dag Uft-Gendringen. Dan elst hoofddorp, dus dan zitten ze toch weer in de buurt, mocht u ze gemist hebben. Dan de vijfde dag, 18 mei, Simperveld-Burgten. De zesde, Reuver, dat is een individuele tijdrit. En dan de laatste, Reuver-Reuver, dat is een uh, rondje van 96 kilometer. Op donderdag 17 mei om 11 uur het schaaktoernooi in uh, gebouw De Krocht. Uh, is een, uh, kunt u zich nog voor inschrijven? Uh, ja? Prima, ja, we zijn, uh, we zijn er een beetje doorheen. Uh, ik ga iedereen uh, lekker bedanken, dat is uh, Pascal van Beek voor de techniek, Hotel Hoogland voor de gasvrijheid, koffie en thee, Yvonne Roosendaal, Irene Jager en Ellen Jansen voor de uh, redactie, en uh, nou, zullen Yvonne ook maar even voor, voor de koffie uh, bedanken, want Gert van Kuik, die, uh, die, die, die is wel even geweest, die is, uh, hoeft niet, oh die is uh, geweest, maar uh, uh, straks hebben we uh, oud Zandvoort, helaas.